Kavinga. Wie? Major Kavinga. We hebben elkaar al eens ontmoet bij de onafhankelijkheidsviering in de hoofdstad. U moet wat luider praten. Ik ben Kavinga. Ik ben wat doof. Ik ben een oude man, weet u. Vorige week ben ik 83 geworden. Ja, pater. Ik heb van u gehoord. Ik heb hier de leiding niet meer. U zult met pater Moyo moeten spreken. Waar is hij? Wat? Pater Mojo, waar is hij? Komt u maar binnen. Ik zal mijn mannen even zeggen dat ze moeten wachten. Ja, maar moet hij? Goed. Waar is Pater Mojo? Kom binnen, mijn jongen. Blijf daar niet staan. Dank u. Francis is op de boerderij. Francis? Pater Bojo. Ah. Ja. Ga zitten. Dank u. Ja. Ik ben vorige week... 83 geworden. Wie is er nog meer op de missie? Bedoel je priesters? Ja. Francis en ik zijn de enigen nu. We waren maar z'n vieren. Maar Pater Latour is op het hoofdkwartier... ...en Pater Katsoka... Is met de bisschop op tournee. <lacht> Wil je een glas wijn? Nee, dank u. De bisschop heeft wat dozen op meegebracht toen hij vorige week hier kwam. Ik kom uit het westen, wij drinken niet. Oh, ik heb net een fles opengemaakt. En dat is niet het bocht dat jullie te drinken, weet je. Nee, het is gebottelde chateauwijn. Een macon van een goed jaar. Uh, hoe, uh, hoe zei je dat je naam was? Kavinga, Major Victor oh, Kavinga. Ik kende een Julius Kavinga, een onderwijzer. Hij was uh, een van de eerste benoemde leden in de oude wetgevende raad, direct na de oorlog. Dat was een oom van me. Ach, leeft hij nog? Hij is dood. Och, uh, ze zijn allemaal dood, alle oude getrouwen. Soms vraag ik me af waarom ik nog leef. Ja, dan wil je nou deze wijn niet eens proeven? Nee, ik ben Mohammedan en het is Ramadan. Oh, Het is na zonsondergang. Je kan altijd zeggen dat je door de witte paters in verleiding bent gebracht. Eén glas dan. Uitstekend. Hij is van 72. Een mooi jaar. Wat, uh, wat voert je naar de missie? Ik heb onderdak nodig voor mijn mannen. Ik hoorde dat er hier plaats is, zetert de school gesloten is. Ben je op oefening? Hebt u het nieuws niet gehoord? Huh? Wat? Het nieuws op de radio. Oh, ik kan dat jargon, wat ze tegenwoordig praten, niet volgen. Ze praten de hele tijd nonsens. Ze zeiden dat er weer een noodtoestand was. Nou, dat is niks nieuws. De nieuwe revolutionaire regering is aan de macht. Wat? Wij hebben de macht overgenomen. Een staatsgreep? Ja. Waar is de president? Afgezet. Waar is hij? Hij is gevlucht. Gevlucht? Waarheen? Hij ontsnapte. Door de achterdeur van zijn paleis. Robert? Ontsnapt? U kende hem, meen ik goed, Pater Duval. Wat zegt u? Robert Lubassi. U kende hem. Ja, natuurlijk heb ik hem gekend. Hij was hier op school. Hoe lang is dat geleden? Oh, bijna dertig jaar. Wij zoeken hem. Waar? In deze provincie. Uh, waarom hier? Hij komt uit deze streek. We denken dat hij probeert om hier de grens over te steken. Ik begrijp niet wat er aan de hand is. Wat is er met de partij gebeurd? Alle politieke partijen zijn verboden. Waarom? We hebben genoeg van de politiek. De politiek heeft dit land geruineerd. Het is uit met de partijen. En hoe wil je de partijen vervangen? Dat komt direct bestuur. Er zullen in iedere provincie militaire landvoogden worden benoemd. Districtbestuurders in elk district. Zo, zo, zo. Plus ça change. Pardon? Oh, dan wordt het weer als vroeger. Hoezo? Zoals in de dagen van bestuur door de compagnie. Er waren hier Britse militairen gestationeerd om de dorpshoofden in de hand te houden. Maar wat ik nu hoor, zijn we weer terug bij direct bestuur. Hoe komt het dat u hier gebleven bent, pater? Oh, ik ben te oud om ergens anders heen te gaan, dus ben ik gebleven om hier te sterven. Wilde u niet naar huis? Dit is mijn huis. Ik dacht dat u Frans was. Frans-Canadees. Veel van onze mensen zijn oorspronkelijk uit Quebec afkomstig. Ik ben kort na de Eerste Wereldoorlog hier gekomen. Waar staat die coöperatieve boerderij van u? Hij is niet van mij. Francis doet dat. Het idee was van hem. Het is een proefmodelproject. Hij zal het je wel laten zien, als je interesse hebt. Het lijkt me een wonderlijke bezigheid voor een priester. Het is een nieuwe aanpak. Wanneer is hij terug? Daar komt hij al aan. Heeft hij hier de leiding? Ja, hij zorgt voor alles. En u? Ik scharrel wat rond. Werk een beetje de tuinen. Neem af en toe de biecht af. En daar is Francis. Goedemiddag. Dit is Major Cavinga, Francis. Ik zag uw wagens. U bent Pater Moyo? Ja. U hebt hier de leiding? Dat klopt. U hebt het nieuws gehoord? Ik heb geruchten gehoord over een staatsgreep. U had naar de instructies moeten luisteren die de radio uitzond. Ik was druk bezig, op de boerderij. We hebben daar een experimentele coöperatief. Ik heb ervan gehoord. Hij zegt dat er een staatsgreep is geweest, Francis. Ja, pater. Nou, oh, daar heb jij me niks van verteld. Ik heb alleen geruchten gehoord. Hij zegt dat Robert gevlucht is. Is dat zo? Ja. Waar is hij? Dat zouden we graag willen weten. Och, ik weet tegenwoordig niet meer wat er gebeurt. Huh, niemand vertelt me iets. Uh, wilt u nog een glas wijn, kolonel? Ik ben majoor, geen kolonel, pater. Ik heb pater Duval trachten uit te leggen dat ik Mohammedaan ben en niet mag drinken. Hij hoort slecht. Ik heb een glas genomen om een plezier te doen. Het is tegen de religieuze overtuiging van de majoor om te drinken, pater Duval. Ach, onzin. Het is na zo'n zondergang. Hij moet maar tegen de profeet zeggen dat de witte paters hem van het rechte pot opwachten. <laughs> U bent een ondeugende oude man. Oh, misschien Misschien, schenk nog maar eens in. Zo, daar moet u het mee doen, tot het avondeten. De dokter heeft gezegd, niet meer dan twee glazen. Santé, mon vieux. En majoor, wat wilt u van ons? Ik zoek onderkomen, voor mijn mannen. Juist, ja, ik zal zien wat ik kan doen. Wie heeft er nu de macht? Er is een staatsraad opgericht, onder het presidentschap van kolonel Alike. Wie is dat? Een bevelhebber uit het westen. Mohamedan. Ja. Het is dus een militaire machtsovername? Ja. En wat is uw positie? Er worden voor iedere provincie militaire landvoogden aangewezen. Het is de bedoeling dat ik landvoogd van deze provincie word. Dit is geen provinciaal hoofdkwartier. We gaan in dit gebied grenspatrouilles instellen. Waarom hebben ze niet iemand uit het noorden benoemd? Een van onze programmapunten is dat we de stamverbanden willen doorbreken. Spreekt u de taal? Nee. Dat zou een nadeel kunnen zijn. Een aantal van mijn mannen komt uit het noorden. Hoeveel zijn het er? Veertig. U hebt ranzoenen? Bedden en ranzoenen hebben we, maar geen tenten. Tja. 40 is een nogal groot aantal. Men heeft ons gezegd dat er plaats genoeg is in de slaapzalen, zedert de sluiting van de school. Voor hoe lang is het? Dat kan ik niet zeggen. Dat hangt af van de toestand in de provincie. Wat voor toestand? We denken dat Lubassi misschien de kwestie van de afscheiding weer zal oprakelen. Zolang hij nog op vrije voeten is en zolang zijn aanhang het heeft over afscheiding van het noorden, is het nodig het gebied behoorlijk in de gaten te houden. Afscheiding is een vorm van vasthouden aan het stamverband, die wij niet zullen toestaan. De missie leent zich er niet goed toe om hier voor onbeperkte tijd soldaten in te kwartieren. Ik vrees, pater Moyo, dat u zich bij deze zaak zult moeten neerleggen. Oh ja? Ik heb opdracht van de presidentiële raad, tot het opvorderen van alle accommodatie die we nodig hebben. Zo, ja. Als de zaken zo staan, valt er natuurlijk niks meer te zeggen. Maar ik zal de kwestie aan mijn bisschop rapporteren. En die zal het zeker met de noensjes opnemen. Natuurlijk, pater. Pater Duval, zijn de slaapzalen afgesloten? Kom al. De soldaten nemen de slaapzalen over. Zijn ze op slot? Uh, de sleutels liggen daar in de kast. Dank u. Gaat u met me mee, majoor? Na u, pater. Uh, waar ga je heen? De major zijn kwartier laten zien. Daarna zal ik de vespers houden. Oh, misschien wil de major het avondeten met ons gebruiken. Wat denkt u, major? Wij eten heel weinig gedurende Ramadan. U bent toch welkom. Dan heel graag. Is er het een of ander dat we speciaal voor u kunnen klaarmaken? Als er groente is en mais, dan is dat voldoende. Ik zal het zeggen aan de kok. We zien u straks weer, pater. Uh, bien, toch. Gaat u mee, major? Pater Duval vertelde me dat hij Robert Lubassi les heeft gegeven toen hij hier op school was. Dat is waar. De slaapzalen zijn daar, aan de overkant. En u ook? Nee. Ik bedoel, hij heeft u ook les gegeven? Ja, dat is waar. Dus u was een vriend van hem? Van Pater Duval. Nee, van de vorige president. U bent tijdgenoten, niet waar? U schijnt goed op de hoogte te zijn over mij, majoor. We streven ernaar om goed geïnformeerd te raken... over mensen die een relatie zijn van Lubassi. Waar denkt u dat hij is? Dat was een vraag die ik net aan u wilde stellen. Hoe moet ik dat weten? We zitten hier in de missie een heel eind weg... van het Centrum van Ontwikkelingen. Toch waren hij en u heel goede vrienden. Dat is vele jaren geleden. U hield contact. U vergist zich. Toen u in Londen was. Oh. Ik dacht dat u niet zo lang geleden bedoelde. En nadat u priester geworden was dan? Hij ging in de politiek. We verloren elkaar uit het oog. Hoe kwam dat? Dat is een lange geschiedenis. Hij trouwde. Natuurlijk. En u bent celibatair gebleven. Is dit een kruisverhoor? Ja. Waarom? In tijden als deze staat iedereen onder verdenking waarvan. Van het niet verstrekken van informatie. Als u denkt dat wij informatie hebben die van nut zou kunnen zijn voor u... ...dan moet u wel heel naïef zijn, Major Kabinga. Hebt u de partij gesteund? Ik ben priester, geen politicus. Maar u staat bekend om uw uitgesproken politieke denkbeelden. O ja? En dan? Uw katholieke coöperatieven. Die zijn niet politiek. Die ontwerpen van coöperatieven zijn toch politieke denkbeelden, of niet soms? Ik zou denken dat ze alleen maar met gezond verstand te maken hebben. Men zegt dat u een onverbloemd socialist bent. Een christelijk socialist. In elk geval een socialist. Als vertrouwen op eigen krachten en samenwerking socialisme is... ...dan ben ik socialist. Hebt u daarom ruzie gekregen met Loubassi? Het was geen ruzie. Hij moet uw ideeën toch hebben verworpen. Een toegewijd kapitalist als hij. Ik heb geen idee of hij ze goedkeurde of afkeurde. Wanneer hebt u hem voor het laatst ontmoet? Bij de onafhankelijkheidsviering heb ik hem heel kort ontmoet. Is hij niet hier geweest? Hij is hier één keer geweest, toen hij een bezoek bracht aan de provincie. Maar ik heb hem niet ontmoet. Waarom niet? Ik was er niet. Was dat toen u de Arusha-conferentie bijwoonde? U bent inderdaad goed ingelicht. Steunt u het nieuwe regime? Ik ken uw programma niet. Hier zijn de slaapzalen. Ja, het is heel geschikt. Daar langs komt u in een kleine slaapzaaltje. We zullen alle manschappen hier kunnen legeren. Ik hoop dat ze geen overlast zullen geven. Zegt u me eens, majoor, wanneer is die staatsgreep beruimd? Toen we zagen dat er geen discipline was. Nog in de partij, nog in het land. Zelfs van de discipline in het leger bleef weinig over. Louassi's gunstelingen en zijn stamgenoten kregen de sleutelposities. En Mohammedanen uit het westen, zoals ik zelf, werden genegeerd. Het kon zo niet langer. Toen hij de speciale presidentiële brigade met politieke verantwoordelijkheid oprichtte, die rechtstreeks onder zijn bevel stond, toen hebben we besloten dat het tijd was om op te treden. En hoe gaat uw programma en u uitzien? Herstel van discipline natuurlijk. Dat is geen programma. Allereerst moeten we een eind maken aan onkoopbaarheid en corruptie, nepotisme, de stamverbanden doorbreken en de hang naar afscheiding. Hoe gaat u dat doen? Door de macht van de regering te centraliseren. En ook alle productie en distributie van goederen te nationaliseren. We houden alleen die functionarissen die niet door de partij gecorrumpeerd zijn. En... We gaan de parasiterende organen die nu handel en financiën in hun greep houden opheffen. Hmm. U vindt dat alles niet zo belangrijk? Er zijn belangrijkere dingen. Wat dan wel? Opheffing van de ongelijkheid tussen de stad en het land. Verhinderen dat een kleine elite in de hoofdstad zich verrijkt. Ten koste van de boeren. Dat zullen we bereiken door een gerecht arbeidsbeleid. En waar gaat u dat oprichten? Waar het het allernodigst is. Waar acht u het, het meest nodig dan? Openbare werken, industrie, dat soort dingen. Och. U bent het dit niet mee eens? Nee. nee. Zo? En wat zijn uw ideeën dan? Het gaat er niet om arbeidskrachten te dirigeren of discipline op te leggen. Het gaat erom het platteland zo aantrekkelijk te maken... dat de mensen niet naar de steden wegtrekken... en de mensen uit de steden terug te brengen naar het land. Ja, dat was de bedoeling van het ontwikkelingsplan en dat is mislukt. Tja, omdat het plan uit zijn verband is getrokken... ten gunste van de steden en de spoorlijn. Dat gaan we allemaal veranderen. Dat vraag ik me af. De les uit militaire staatsgrepen en machtsovernamen is... dat ze de ene soort elitevorming door de andere vervangen. Hoe krachtiger de leiding vanuit het centrale machtsorgaan is hoe zwakker en minder productief de agrarische gebieden worden... met het gevolg dat de boeren de regeringsfunctionarissen wantrouwen... en de regering de boeren. U zou er beter aan doen via de plaatselijke tradities en instellingen te werken... en die te cultiveren in plaats van ze te proberen af te schaffen. Nou, plaatselijke instellingen in ere houden, dat is hetzelfde als het stamverband handhaven. Wij zullen geen enkele vorm van stamverband dulden. Het is duidelijk dat we het niet eens worden... De klok voor de vestbesluit. besluit. Wij zien u dus later. Graag. Oh, als er katholieken zijn onder uw manschappen... die de mis willen bijwonen... dan zijn ze van harte welkom. Ik zal het vragen en het u laten weten... Francis. Francis. Wie is daar? Modi, Moulino, Inamukati, Amukati. Nadine, Danny. Nadine. Danny. Ik ben het. Robert. Wat? Wat doe jij daar? Hallo, Francis. Wat doe je, Robert? Jij bent niet blij me te zien. Nee, zeker niet. Ik herinner me die plek, achter het orgel, weet je nog? Hoe lang zat je daar nu al? Een paar uur. Ik heb gewacht tot de dienst voorbij was. Dit is waanzin. Waarom? Wees je niet dat het leger hier is? Dat is overal. Ze zoeken je. Ze worden hier ingekwartierd, in de slaapzalen. Ik ben net geweest met de bevelvoerende officier. Wie is dat? Major Kawinga. Oh ja, die heb ik nooit vertrouwd. Hij is een tijd met een adjudant geweest, maar ik heb hem weer naar het westen laten overplaatsen. Weet jij nog, Francis, hoe we altijd zeiden dat je de Mohammedanen niet moet vertrouwen? Nou, zie je wel, we hadden gelijk. Wie is er bij je? Niemand. Je bent alleen? Ja. En hoe ben je hier gekomen? Te voet, van die Wonders huis. Langs het korte pad dat we vroeger altijd namen als we van het dorp kwamen. Ik herinner me hoe we die keer dat luidpaard zagen op het pad, weet je nog? Later kwamen de dorpsbewoners en maakten jacht op hem. Je kunt hier niet blijven. Ik blijf niet lang. Om de missie heen zijn overal troepen gelegerd. Ze patrouilleren de grens en komen de dorpen uit. Ondervragen de dorpelingen. Natuurlijk. Ze zouden hier kunnen zoeken. Deze plek zouden ze nooit kunnen vinden. Ze slaan niets over. Alleen iemand die de blazenbalg hierachter had bediend... zou van deze plek af weten. <lacht> Weet je nog hoe we hem die dag ontdekten na de corruptie toen ze daar die uitbreiding maakten? Ja. En hoe we de biecht vaak afluisterden... Hoe is het met Pater Duval? Ik heb gehoord dat hij hier nog steeds woont. Hij is heel oud nu. Hmm. Je zou wel eens wat verraster kunnen doen om het te zien... ...zelfs als mijn aanwezigheid lastig is. Het is lang geleden. Wacht eens, tien jaar? Twaalf. Zo lang? Zijn er nog meer mensen die weten dat je hier bent? Mijn vrienden weten dat ik in de missie ben... Maar ze weten niet waar. Je kunt hier niet blijven. Ik heb een afspraak. Waar? Achter de missie. Op de weg naar het huis van Liwonde. Het spijt me. Ik moet je vragen om weg te gaan. Weiger je me de bescherming van de kerk? Je hebt het recht niet misbruik van ons te maken. Stel dat ik wilde biechten. Jij? Ja, waarom niet? Ik ben nog steeds katholiek. Zij het, een slecht katholiek. Van wat ik gehoord heb, zou je dat niet zeggen. Wat heb jij gehoord? Ach... Het heeft geen zin daarop door te gaan. Vind je dat ik absolutie moet vragen? Het is geen grapje, Robert. Oh, ik zou heel berouwvol kunnen zijn als ik mijn best deed. Oh, ik twijfel er niet aan dat je alles zou doen als het je goed uitkwam. Maar je hebt het recht niet ons er op deze manier in te betrekken. Waar ben jij bang voor? Ik ben niet bang voor mezelf, maar voor de kerk. Mijn mensen zijn betrouwbaar, ze zijn heel discreet. Dat risico kan ik niet nemen. Als het bekend werd dat de kerk jou had helpen ontsnappen, zou dat vreselijke gevolgen hebben. Maar je helpt niet. Het weten is voldoende. Ze zouden de missie kunnen sluiten. De kerk als geheel kunnen vervolgen. Zo'n maatregel zou in het Westen populair zijn. Ik heb vanavond een ontmoeting. Ik moet alleen hier blijven tot onze plannen klaar zijn... om de grens over te gaan en contact te maken met de mensen aan de andere kant. Nee, Robert. Het is te gevaarlijk. Ze zullen je herkennen. Oh, nee, niet in deze kleren in het donker. Iedereen kent je gezicht. Het heeft ons tien jaar lang aangestaard. Op de film, in krantenfoto's, aanplakbiljetten... Je laat ons een te groot risico lopen. En als ik blijf? Wat dan? Wees verstandig, Robert. We kunnen je aanwezigheid niet verbergen voor de autoriteiten. <laughs> autoriteiten? Die mensen hebben de macht gegrepen zonder enig mandaat van het volk. Dat is mijn zorg niet. Zij hebben de macht. De kerk is mijn zorg. Wil je daarmee zeggen, Francis? Dat je me aan zou geven? Je hebt het recht niet meer in een positie te plaatsen waar ik die keuze zou moeten doen. Niet het recht van vriendschap? Die is vele jaren geleden verlopen. Ik heb nog altijd die brief die je uit Engeland hebt geschreven. Daar heb je nooit op geantwoord. Het was een heel emotionele brief. Ik begrijp nu wel dat je ermee in je maag zat. Oh, helemaal niet. Maar je hebt niet geantwoord. Verwachtte jij een antwoord? Ik weet niet wat ik verwachtte. Maar je verwijt me nu toch zeker niet dat ik niet geantwoord heb. Je hebt me teleurgesteld. Ach, kom je overdrijven. Misschien. Hoe het zij, het is allemaal lang geleden. Heel lang geleden. Zeg eens, Francis. Wat voor verhalen heb jij gehoord? Verhalen? Over mij? Nou, over je affaires met vrouwen. Is dat zonde? Je bent katholiek, dat behoor je te weten. Moet ik absolutie vragen? Biechten? Als de helft van wat wij horen waar is... Zou je misschien beter mogen met Daan kunnen worden? En mijn aanhang in het noorden verliezen. In het westen zou je erop vooruit gaan. Ja. En hoe staat het met jou, Francis? Hoe bedoel je? Ligt dit soort leven hier? Ik heb het te druk mee. Op de een of andere manier had ik nooit gedacht dat jij priester zou worden. En ik niet dat jij president zou worden. Ben je al die jaren celibatair gebleven? Wat echt genadig dat je dat vraagt. Waarom? Maar Joca stelde dezelfde vraag. Ja, voor een Mohammedaan moet het een vreemd soort onthouding zijn. En voor jou waarschijnlijk ook. Ja. Het is een voorwaarde van onze roeping. Is het niet een moeilijk te aanvaarden voorwaarde? Niet voor mij. Heb jij nooit een vrouw gehad? Nee. Maar die behoefte moet je toch wel gevoeld hebben? Nee. Wat? Nooit een vrouw te hebben bemind? Is dat natuurlijk? Ik hield van jou, Robert. Oh, en nu zou je me willen verraden. Je doet dramatisch. Net als Judas. Behalve dat jij Christus niet bent. Maar je hoeft me alleen maar te verloochenen, Francis. Net als Petrus. Ik hou niet van die analogieën, oh, Robert. Voor God, wat ben jij ernstig geworden? Wat jij van me wilt, is een ernstige zaak. Luister, nu we het toch zo ernstig doen, moet ik je er misschien aan herinneren dat ik nog steeds het wettig verkozen staatshoofd ben. Ach, kom Robert, gebruik je verstand. Je bent de zoveelste voortvluchtige ex-president. Ik kom terug. Nee, Robert, je hebt je kans gehad. Maar je hebt hem niet gegrepen. Wat weet jij daarvan? Ik weet wat de mensen denken en zeggen. Ik sta dichter bij ze dan jij. Jij hebt gemakkelijk praten hier met je kritiek. Maar je hebt geen idee van de politiek en economische druk. Vermoeilijk het is een zo verdeelde partij als de onze bijeen te houden. Als jij meer tijd in de agrarische gebieden had doorgebracht... en minder in de hoofdstad om je aanhang zo te houden... zou je de gevoelens van het volk hebben begrepen. Je hebt het contact met de mensen verloren, Robert. Ze steunen me nog. Nee, een aantal mensen in het noorden steunt je, omdat je zelf uit het noorden komt. Maar zelfs hier zijn ze gedesillusioneerd door wat er is gebeurd. En door hun eigen vertegenwoordigers die misbruik hebben gemaakt van hun positie en hun portefeuille. Oh, ik wil niet ontkennen dat er corruptie is. Dat het anders is gegaan dan ik hoopte. Maar onze eerste taak moet zijn de partij te consolideren. Jij bent zelf corrupt geworden door die mensen. Nee, dat is niet waar. Waarom zijn je vrienden en zelfs je verwanten dan in machtsposities... zonder dat ze verdiensten hebben? Omdat ik mensen om me heen moet hebben die je kan vertrouwen. Het heeft niet veel geholpen. Nou ja. Dus jij bent ook tegen mij. Ik ben niet tegen jou. Hoe zou ik tegen jou kunnen zijn? Je stelt me teleur, Francis. Weet je nog... hoe we altijd filosofeerden over wat we zouden doen... als we de onafhankelijkheid kregen... Wat leek de toekomst toen mooi voor degene onder ons die wat opleiding hadden genoten? Wat is er misgegaan? Alle nieuwe staten hebben een kinderziekte. Ik geloof nog steeds dat de ontwikkeling alleen tot stand kan komen door één enkele sterke partij. Weet je waarom er geen ontwikkeling is? Ja, vanwege de verdeeldheid in de partij. Dat is de reden niet. Hm. Wat is jouw verklaring? De reden is dat jouw politieke ideeën westerse ideeën zijn. Overgenomen uit Europa... Maar ontwikkeling begint hier, in het dorp. Als het niet gebaseerd is op onze traditionele Afrikaanse werkwijze, dan moet het wel mislukken. Je bent niks veranderd, Francis. Je bent altijd een onpraktisch idealist geweest. Die coöperatieve gemeenschappen van jou, ja, ze klinken wel heel mooi, maar in de praktijk werken ze niet. Hier werken ze wel. Ja, onder supervisie van de kerk. Maar kijk eens wat er met de grotere coöperatieve onderneming is gebeurd. Die hebben allemaal hopeloos veel schulden. En waarom? ...omdat ze centraal worden geëxploiteerd. Het zijn dromen, Francis. We hebben een economie geërfd die gebaseerd is op industrie en ertsen. We zijn hier niet in Tanzania. De verwachtingen van onze volkeren zijn niet meer dezelfde als vroeger. Er komt iemand aan. Je kunt daar beter weer terug hè. Je verraadt me niet. Ik weet het niet. Ik heb tijd nodig om erover na te denken. Die tijd is er niet. Deze mensen zijn me zeggen Het zijn gewoon moordenaars. Ga terug. Verraad me niet, Francis. Is de dienst afgelopen, Pater Noojo? Ja. Mag een uh, ongelovige uw kerk bekijken? Zeker. Ik heb er veel over gehoord. U bent van harte welkom, majoor. Voor zo'n afgelegen plek is het een groot gebouw. Pater Duval heeft het gebouwd. Bijna vijftig jaar geleden, toen hij hier kwam, zijn ze eraan begonnen. Deze zijkapel en de uitbreiding zijn er later aangebouwd. Is het waar dat de kerk alleen met uh, arbeidskrachten uit de dorpen is gebouwd? Ja, Pater Uval kan u daar alles van vertellen. De bakstenen zijn hier gemaakt en hij leerde de mensen uit het dorp hoe ze op elkaar gelegd moesten worden. Ze kwamen uit dorpen overal in de streek. Soms voor een paar dagen. Ze woonden in een soort noodhutte en de missie zorgde voor eten. En toen het gebouw klaar was, werd er een groot feest gehouden... Na de inwijding. Er zijn nog een paar oude mannen in het dorp die het zich herinneren. Het is een grote prestatie. In die tijd was iedereen er erg trots op. De mensen kwamen van ver uit de omtrek om het te zien. Iedereen wist het te vinden. En zondags was er altijd een enorme toeloop voor de mis. Het was een belangrijke sociale gebeurtenis. Ja. Maar nu is het leeg. Ik zag maar een paar mensen naar de dienst de kerk uitkomen. Ach, u weet hoe het is. De jonge mensen zijn allemaal naar de stad toe en er zijn alleen nog oude mensen en kinderen in het dorp. <laughs> Waarom dan de missie nog houden? We denken erover om er een katholiek seminarium en een studiecentrum van te maken. Waar de levenswijze van een coöperatieve gemeenschap in de praktijk wordt gebracht. We hebben de boerderij al op gang en we richten ook nog een landbouwkundig centrum op. Juist. Had u net willen vragen, pater, Gaan de familieleden van Lubassi hier naar de mis? Zijn ouders zijn dood. Hij heeft nog meer verwanten. Dat is mogelijk. Weet u dat niet? Waarom zou ik dat weten? U komt uit hetzelfde dorp. Ik kom er haast nooit meer. Terwijl het toch maar acht kilometer hier vandaan is. Mijn ouders zijn ook dood. Ik heb geen reden om erheen te gaan. Maar zijn vrienden komen wel hier. Zeker. Dus... Als hij in de buurt was, zou u het weten. Hebt u reden om te denken dat hij in deze streek is? Ja. Waarom denkt u dat? Wij hebben onze informanten. Wat zeggen ze? Dat hij zich hier ergens verbergt, totdat hij de grens overgaat. Wilt u nog meer zien van de kerk? Wat is dat daar? Dat... Dat is een biechtstoel. Ah, ja. Ik heb ervan gehoord. Maar ik heb nog nooit zo'n ding gezien. Mag ik even kijken? Natuurlijk. Wat gebeurt er? Hoe bedoelt u? Ik bedoel... Wat is de procedure? Iedereen die wil biechten kan dat hier doen. Hoe gaat dat dan? Hij knielt hier... En de priester luistert daarna zijn biecht aan de andere kant van het traliewerk. Het is een soort spelletje. Die indruk zou het kunnen maken op iemand die de betekenissen ervan niet begrijpt. Wat is het dan? Alleen door het biechten van onze zonde aan God kunnen we ons boetvaardig tonen en absolutie krijgen. En u neemt het op u om die te verlenen? In de naam van Christus. U hebt die macht? Dat geloven we. Waarom moet u zich daar dan verbergen? Om redenen van. Anonimiteit en geheimhouding. Ah, mm -hmm. Het is heel vreemd. Zullen we nu teruggaan naar de missie? Dat is uitstekend, pater. Doet u de kerk altijd op slot? Nee, majoor. Maar ik vertrouw uw soldaten niet. Oh, ze zullen niet binnengaan zonder mijn toestemming. We hebben in het zuidwesten wat last gehad met Mohammedaanse soldaten. Wat voor last? Een inbraak in een van onze kerken. Daarom nemen we liever geen risico. Nee, dank u. U hebt niet veel gegeten. Uh, ik heb genoeg gehad. Koffie? Graag koffie, ja. Uh, wat gebeurt er bij Milambo? Waarom vraagt u dat? Oh, maar zegt er uw soldaten mensen ondervroegen. Wie zei dat? De bediende praten erover. Het was ons ter oren gekomen dat Robert Lubassi daar was gezien. Het schijnt dat een aantal dorpsbewoners ruw zijn aangepakt. Dat is altijd mogelijk. Als er van worden verdacht informatie achter te houden. Hebt u daar bewijzen van? Ik kan u verzekeren dat ze geen geweld zouden hebben gebruikt... als daar geen goede reden voor bestond. Uh, waar gaat het over? De majoor zegt dat ze informatie achterhouden. Oh, op die manier krijgt u de mensen niet aan het praten. Soms kan overreding helpen. U zou beter met de dorpshoofden kunnen praten... en de bewoners met rust laten. Wat betekent dat lawaai? Ik ga wel even kijken. dat de regering de school over heeft genomen... En hij gesloten werd, hebben we niet zoveel drukte gehad. Hoe lang geleden is dat? Vier jaar. Ik heb de kerk bekeken. Het is een heel imposant gebouw. Uh, ze hebben er twee jaar al gewerkt. Hij is helemaal door dorpelingen gebouwd. Dat vertelde pater mooi om me. Hij is bang dat mijn manschappen naar binnen zullen gaan. Maar ik heb hem gezegd dat hij hem niet hoeft af te sluiten. Wat zegt u? Het is niet nodig de kerk af te sluiten. Tenzij men natuurlijk iets te verbergen heeft. Hij wordt nooit afgesloten. Maar Mojo heeft hem op slot gedaan. O ja? Ja. Tja, het is natuurlijk zijn zaak. Ik weet niet meer wat er gebeurt. Ja. Hier is uw koffie. Dank u. Er is een sergeant buiten die u wilt spreken. Hij zegt dat het dringend is. Oh Dank u wel. Wilt u me even excuseren? Ik kom terug van mijn koffie. Ja. wat hoor ik nou? Is de kerk op slot? Robert is in de kerk. Wat? Hij verbergt zich daar. Robert? Ja. Robert Loubassie? Ja. Waarvoor? Ik vond hem daar na de Vespers. Waar? Achter het orgel, waar de blaaspalg is. Daar is een holte die niet dicht gemetseld is, toen de kerk vergroot werd. Ik ken de plek. Daarom heb ik de kerk afgesloten. Dat is maar één keer gebeurd. Tijdens de opstand, om plunderen te voorkomen. Ik kon dat risico niet nemen. Hij is binnen en de kerk is afgeschoten. Ik had geen andere keus. Ik begrijp niet wat er allemaal gebeurt. Al die toestanden. Hij moet weg. Waarom? Stel dat ze hem vinden. Oh, nou, ja. Het is mijn zaak niet. Als hij niet gaat, moeten we zijn aanwezigheid melden. Ja, jij moet doen wat jij het beste vindt. Vindt u van niet dan? Hij was een goede vriend van ons. Hoe kunt u dat zeggen? Hij heeft zich nooit meer om de kerk bekommerd. Als hij er niet was geweest, hadden we de school moeten sluiten, net als de anderen. Hij heeft ons gesteund bij die kwestie van de klinieken. Dat kostte hem niets. En nu is de school gesloten. Wat zegt hij? Hij wil niet weggaan. Hij is halstarg. Ja, dat is hij altijd geweest. We kunnen ons niet veroorloven in dit soort affaires verwikkeld te raken. Je moet de kerk maar liever opendoen. Op voorwaarde dat hij weggaat. Ja, jullie waren toch goede vrienden? Dat is allemaal voorbij. Je zou hem toch niet aangeven? Als hij niet weggaat... Oh, la, la, la, als ze merken dat we hebben meegewerkt aan zijn ontsnapping... en dat hij hier was, wat zou er dan met ons gebeuren? Geef mij de sleutels. U gaat hem overhalen om weg te gaan. Ik kan met hem praten... Ik geef de sleutels op voorwaarde dat u zorgt dat hij weggaat. Wat bedoel je? Voorwaarde? We moeten aan de kerk denken. Wat zou de bisschop zeggen? Je zou het hem kunnen vragen. Daar is geen tijd voor. De sleutels, Francis? Goed dan. Dank je. Zet hem eruit en sluit de kerk af, zodat hij niet meer naar binnen kan. Ik zal zien. Stil. Hij komt terug. Ik moet me verontschuldigen. Uw koffie zal wel koud zijn. Wilt u een ander koffie? Graag. Zijn er moeilijkheden, majoor? Ze hebben iemand aangehouden... die zich verdacht gedroeg op de weg. Ze denken dat hij een van Lobassis mensen is. Hoe komen ze daarbij? Nou, om te beginnen komt hij niet uit Livonde. Wat is daar zo vreemd aan? Hij scheen op iemand te wachten. Maar toen ze hem ondervroegen... Deed hij ontwijkend. Hoe heet hij? Moliki. Moliki. Kent u hem? Ik, ik dacht van niet. Kent u een Moliki, Pater? He? Wat zeg je? Moliki. Kent u iemand die zo heet? Oh, de Molik komen van de andere kant van de veerpont. En de andere kant van de grens. We hebben het onderzocht. Ja, dat is waar. Je bent zo'n aan weerszijde van de grens. En waar is hij nu? Ze hebben hem vastgehouden voor ondervraging. Ik ga er straks naartoe. Waar wordt hij van verdacht? Misschien wachtte hij om een boodschap af te geven. Wat voor boodschap? Nou, wie zal het zeggen. De streek zit vol met Lubassis mannen. Nou, als u mee wilt, excuseren, maar Het is mijn bedtijd. Ik ga een stapje om en dan het. Natuurlijk. Eh, ik ben een oude man. En ik mag het niet laat. Ik begrijp het. Zorg je voor de lampen, Francis. Ja. Slaap wel, ja. Pater. Goede nacht. Major, nacht, Pater. Robert, ik ben hier. Tijfels nog toe. Kom tevoorschijn. Scherm. Blij u weer te zien. Oh, ik weet niet of we voor jou hetzelfde kunnen zeggen. Heeft Francis u gestuurd? Doe er niet toe. Waarom moest hij de deur op slot doen? Hij was bang dat ze hier zouden komen zoeken. Dit plekje zouden ze niet vinden. Het was een risico dat hij niet wilde nemen. En nou heeft hij u gestuurd om het eruit te laten? Hij wil dat je weggaat. Hmm, mooie vriend is het. Ja, hij heeft reden om ongerust te zijn. Hij wil er niet in worden betrokken. Wat zijn precies je plannen? Dat kan ik u beter niet vertellen. Ja. Ah, kom er wel achter. Hoe? De giraf weet en ziet alles. <laughs> ben je dat vergeten? Oh, natuurlijk. De jongens noemden u Buluba, de giraf, vanwege uw lengte. <laughs> Muniabouluba waona onze, zei ze altijd. Pater Giraf hoort en ziet alles. <laughs> ja. Nou... Jij hebt ons lelijk in moeilijkheden gebracht. Ik was niet van plan uren te betrekken. Ja, wanneer ga je weg? Ik heb een afspraak. Ik ben al te laat. Misschien ben ik vannacht al verdwenen. Langs de weg. Wie heeft dat gezegd? De giraf hoort alles. Wat heeft de giraf nog meer gehoord? Dat de afspraak een zekere Mulikie betrof. Hoe heeft hij dat gehoord? Toch, dat dus je is wel een beetje doof, maar hij houdt zijn oren wijd open. Heeft hij met hem gesproken? Nee, omdat hij voor ondervraging wordt vastgehouden. Weet Francis dat? Hij weet dat die man wordt vastgehouden, maar niet wie die is. Hij weet niet dat ik met hem een afspraak heb. Ik denk niet dat hij dat weet. Vertelt u het hem? Wat denk je? Me denkt, hoe minder hij weet, hoe beter. Het is toch wel goed dat hij je insloot. Als je die afspraak had gehouden, zou je die hebben gevonden. Ik moet een nieuwe afspraak maken. Wanneer? Ik moet een boodschap sturen. Francis wil dat je weggaat. Geef me nog één dag. Ik heb het niet voor het zeggen. Hij zal naar u luisteren. Waarom? Het lukt u altijd om ons naar te luisteren. Jij stelt alles waar hij voor heeft gewerkt op het spel. Bedoelt u die krankzinnige socialistische coöperatieven van hem? Onder andere... Hij heeft altijd kankzinnig ideeën gehad. Denkt hij dat deze mensen zullen toelaten om ermee door te gaan in deze provincie? Of ze dat nou wel of niet doen, we moeten ze in elk geval niet de kans geven om het project de grond in te boren, vanwege het feit dat hij jou hier heeft verborgen. Als Francis wil dat ik wegga, dan moet hij me helpen. Hoe? Door een boodschap af te geven. Aan wie? Aan dorpshoofd. Leewonde. Dat zou inderdaad een samenzweerder van hem maken. Als wij weer aan de macht komen, zal hij er geen spijt van hebben. Is dat een soort omkoperij? Hmm, noem het een afspraak. Ach, waar haal je dat vandaan, dat je ooit weer terug zal komen? Ik heb nog genoeg aanhang. Ik betwijfel het. Ik betwijfel het sterk. We beginnen hier. Onze aanhang zit hier. Betekent dat dat je steun zou geven aan de afscheiding? Zo nodig. Jees, jij Jee die al die jaren nationale eenheid hebt geprikt. We hebben het niet bereikt. Er moet een lossere vorm van federalisme komen. Is dat niet wat je altijd veroordeeld hebt, als het vasthouden aan de stamverbanden? Mijn ervaringen, sinds de onafhankelijkheid, hebben mij tot het inzicht gebracht dat de identiteit van onze eigen mensen in het noorden krachtiger is dan die van de natie als geheel. We zijn altijd een staat binnen een staat geweest. Sommige mensen zouden dat de klok terugzetten noemen. Ik begin te denken dat de grenzen van Afrika langzaam worden overgetrokken, langs de oude lijnen van voordat de koloniale machten hun willekeurige grenzen aan ons oplegden. Langs de lijnen van stammen? Als u het zo wilt noemen. Afrika valt nu al in nieuwe groeperingen uiteen. Kijk maar naar het concept van een groot Somalieland. Van het Zimbabwe, koninkrijk van Monomotapa, van Matiamfu in Angola, gebaseerd op een gemeenschappelijke historie, op grotere stamgroeperingen zo u wilt. Ik denk dat het niet lang meer zal duren, voor we opnieuw een groter Nogoni-koninkrijk terug zullen zien, afgescheiden van een Zimbabwe en gebaseerd op de oude Zulu-Matabele grenzen, enzovoort. De idee van Francis zou dat verenigen zijn met patroon. Hij heeft in traditionele ideeën. Ik denk van niet. Hij is te zeer een idealist. En hij schuwt het compromis. Jullie wegen zijn wel ver uiteengegaan. Stellen we u teleur? Ik heb jullie grootvaders nog gekend in de tijd van de compagnie. En in de koloniale tijd waren jullie vaders hier op school. Ik heb jullie revolutionair zien worden... En nu weer reactionair. alles verandert zo snel, dat ik het niet meer bij kan houden. Het lijkt gisteren, dat je op blote voeten van het dorp naar de school liep, en nu duik je weer op als vluchteling. Je verschuilt je in de kerk, die je grootvader ruim veertig jaar geleden hielde bouwen. En gaat u mij helpen, zoals mijn grootvader u heeft geholpen? Wat wil je? Dat u Francis overhaalt mijn boodschap af te geven. Hij heeft me gevraagd je te overreden om weg te gaan. Ja, wat, wat, wat heb ik er eigenlijk mee te maken? En naar u luistert hij wel. <lacht> ik heb de deuren van het slot gedaan. Je gaat... Vrijuit. Vraag hem om het op morgen de tijd te laten. Kun je je woord geven dat je morgen weg bent? Op voorwaarde dat de boodschap aan Livonde kan worden doorgegeven. Wat is de boodschap? Dat ik hier ben en dat ik morgen weg moet. Goed. Maar vergeet niet dat je me je woord hebt gegeven. Hij heeft zijn woord gegeven dat hij morgen weg is. Hoe weten we of hij het zal houden? Dat doet hij. Ja. Hier zijn de sleutels. Ik heb de kerk opengelaten. Ik zou naar hem toe willen gaan en het nu met hem uitvechten. Laat hem maar. Het beste is waarschijnlijk de kerk te vermijden tot hij weg is. Ik vertrouw hem niet. Toch is er een tijd geweest dat ik alles voor hem had willen doen. Vertrouw hem dan nu... Al was het alleen maar uit respect voor uw oude vriendschap. Hij heeft me afgewezen. Kom nou, Francis. Je overdrijft. Je dramatiseert de zaak net zoals vroeger toen je jong was. Ik hield van hem. Ik weet het. Ik weet het. Dat kunt u niet weten. Nou dan. Ja, het is bedtijd voor mij en ook voor jou. Goedenacht, Francis. Goedenacht, pater. Denkt u heus dat hij morgen weg zal zijn? Daar bid ik voor. Goedemorgen, pater duval? Ah, bonjour! Bon vieux. Ze zeggen dat u vanmorgen al vroeg op was. Wat zegt u? Een van mijn schildwachten zag u de missie uitkomen in een landrover. Oh, het is toch... Ze zeggen dat u naar het huis van dorpshoofd Liwonde bent geweest. Ze zeggen zoveel. Gaat u daar vaak heen? We zijn oude vrienden. Hij is hier op school geweest. Het lijkt er veel op of alle belangrijke mensen uit deze streek... op de een of andere tijd uw leerlingen zijn geweest. U weet hoe het gaat bij ons katholieke majoor. Wij proberen ze jong te vangen... Hoe dat de islam ze te pakken kan krijgen. Ik zocht Pater Moyo. Hij is waarschijnlijk op de boerderij. Hij beloofde me zijn boerderij te laten zien. Ik vroeg me af of vanmiddag zou schikken. Vast wel. Ik zal hem een boodschap geven. Hoe laat? Zou twee uur schikken. Ik zal hem vragen u op te halen in de landrover. Dank u. Tussen twee haakjes, pater, er was nog iets anders. Wat dan? Pater Mojo vroeg of er ook katholieken waren onder mijn mannen. Hij dacht dat ze misschien de mis zouden willen bijwonen. Ze zijn altijd welkom. Het zijn er vier. En er is er ook een die iets wilde weten over de biecht. Dat kan geregeld worden. Ik zal het er met pater Mojo over hebben en hij kan een afspraak maken. Hoe heet hij? Shanda, Edward Shanda. Shanda? Wanneer wilde hij komen? Hij vroeg of het vanmiddag kon. Maar omdat we dan op de boerderij zijn, zal dat zeker niet gaan, lijken. Misschien zou hij vanavond kunnen. Nou, ik ben vanmiddag wel vrij. Neemt u de biecht af? Natuurlijk. Hoe laat moet hij er zijn? Vraag hem of u om drie uur wilt komen. Uitstekend. Dank u wel, pater. <coughs> <Voet de vervoesten. coughs> Ik ben hier, Pater. Kom tevoorschijn. Dus, je bent niet vertrokken? Is mijn boodschap overgebracht? Ik dacht van wel. Weet u het niet? Dat kan ik niet zeggen. Er is niemand geweest. Wie is dat? Een soldaat. Een soldaat. Dan heeft hij me verraden. Je kunt beter weer daarin gaan. Heeft hij ze verteld van de schuilplaats? Ik sta hem wel te horen. Ga terug. Ja? U bent Pater Duval. Ja, mijn zoon. Ik ben Edward Chanda. Ach, ja. De majoor zei dat u mij de biecht zou afnemen. Ja, hij heeft het erover gehad. Maar bij nader inzien weet ik niet zeker of ik je biecht kan aanhoren. Waarom, pater? Hebben de zaken die je wilt biechten met God te maken? Ik heb een eet afgelegd. En die gebroken. Wat voor eet was dat? Om mijn land te dienen. Ik weet niet of dat de kerk aangaat. De eet ging over God en vaderland. Je weet toch wel dat onze heer zei dat men aan God moest geven, de dingen die van God zijn, en aan de keizer, wat als keizers is? Ja, pater. Nu, misschien gaat deze zaak eerder de keizer aan dan God. Er is nog iets. Zeg het me. Ik ben niet echt gekomen om te biechten. O, oh, ben je daar berouwvol en moetvaardig over? Ja, pater. Laten we dan onvergiftigd bidden. Ego, die absolvo op omnibus sensu et peccatia. En meneer pater, zet fili et spiritus sancti. Wacht hier. Mijn zoon. Robert. Ik ben hier. Je hebt het gehoord. Ik moest het wel horen. Ja. <laughs> het is niet de eerste keer dat je iets hebt afgeluisterd. <laughs> Jij schelm. <laughs> ik, ik ga nu. Ik doe de deuren niet op slot. Na zonsondergang kom ik terug. Ik hoop je dan niet meer aan te treffen. Ja, pater. Het allerbeste, Robert. Dank u. Ik denk niet dat we elkaar zullen weerzien. Ik kom terug. En onder andere omstandigheden. Dan zal ik waarschijnlijk dood zijn. Ik zal u gedenken. In je gebeden hoop ik. Vaarwel. Robert, God zegen je. Vaarwel, pater. In het midden in crisis te zitten en altijd zoveel lawaai. Pater Duval! Hij is binnen. Komt u binnen. Is er iets mis? Ja. Goedenavond, Pater Duval. Goed, goed. mooi hoor. Uh, u weet nog dat u gisteren een van mijn mannen de biecht hebt afgenomen? Wat zegt u? U hebt een biecht afgenomen. Een biecht? Ja. Wat hebt u mij niet gezegd, pater? Jij was bezig op de boerderij met de majoor. Ik wil je niet vallen. Zijn naam was Edward Chanda. Wat? Chanda! Edward Chanda! Ja, u hoeft niet te schreeuwen. Ik heb oren. Ja, Chanda, inderdaad. Ik wil weten wat zich tussen u heeft afgespeeld. Vraagt u mij te onthullen? Wat er in de beslotenheid van de biecht is gezegd. We denken dat hij een spion en een landverrader is. Een verrader? Ja. Waarom? Wat heeft hij gedaan? Hij is verdwenen. Lieve raad. O, oh, la, la, la, Gedeserteerd. Tjuh, tjuh, tjuh, tjuh. We denken dat hij inlichtingen heeft gegeven over onze grenspatrouille. En dat hij misschien de grens over is gegaan. Dat is niet zo mooi. En dat hij Robert Loubassi heeft geholpen ook de grens over te gaan. Is hij de grens over? Dat denken we. Daarom moet u mij vertellen wat hij in zijn biecht heeft gezegd. Pater Duval heeft u al uitgelegd dat we de geheimen van de biecht niet mogen onthullen. Zelfs als de biechtelingen verraders zijn? Wie ze ook zijn. Als de kerk informatie achterhoudt, dan moet ik dat melden aan de hoogste militaire raad. Het gaat niet om het achterhouden van informatie. U beseft dat ik bevel kan geven het missiestation te sluiten. Wat zegt ja. u? Ik heb de macht om deze missie te laten sluiten, Pater Duval. Wat wint u zich vreselijk op, joh? Ja, dat kunt u wel denken, maar ik waarschuw u... dat als de kerk betrokken is geweest bij deze samenzwering... dat de kerk daarvoor zal moeten boeten. Zei u samenzwering? Samenzwering tot de ontvluchting van Robert Loubassi. Wij nemen niet deel aan samenzweringen... Wist u dat Shanda een van de mannen van Loubassi was? We hebben nooit eerder van deze Shanda gehoord. Ik vroeg het aan Pater Duval, Pater Mojo. Wat zegt u? Besefte u dat Shanda voor Loubassi werkt? Ik weet niets van deze man, af. U hebt me gevraagd naar zijn biecht te luisteren. Ik heb het op uw verzoek gedaan. En u weigert mij te vertellen wat hij zei? Ik wil alleen dat deel horen dat over Loubassi gaat. Major... Herinnert u zich nog wat er gebeurde toen de profeet het geheim aan een van zijn vrouwen toevertrouwde? Welke profeet? Nou, uw profeet natuurlijk. Mohammed. Precies. Nee, dat herinner ik me niet. Nou, u vindt het in de Koran. Toen de profeet een geheim vertelde aan een van zijn vrouwen. En toen zij het verklapte. En toen Allah het hem zei. Toen liet hij haar één deel ervan zien, en zei niets over het andere. En toen hij haar ervan op de hoogte had gesteld, zei ze, wie heeft je dit gezegd? Hij antwoordde, de wijze. Hij die alles weet, heeft het me verteld. En wat betekent dat dan? Ik weet het niet. Maar ik neem aan dat het een waarschuwing is die gaat verklappen van geheimen. Maar ik vind het wat duister. Ik dacht dat u me misschien opheldering zou kunnen geven. U zit mijn tijd te verknoeien, pater. Als u doorgaat ons tegen te werken, dan moet ik de zaak rapporteren. Ik moet nu gaan. U weet waar u me kunt vinden als u van besluit verandert. Oh, dat doe ik niet. Juist. <laughs> hij heeft een vurig temperament, die man. U had hem niet uit de Koran moeten citeren. Oh, hij is een domme man. En u? U bent een ondeugende oude man. <laughs> ja. Wat is er met Robert gebeurd? Hij is weg, kennelijk. Maar wat is er tussen u beiden gebeurd? Dat is mijn zaak. Ook de mijne. Dan zal ik nog een uitspraak uit de Koran aanhalen. Het schijnt dat u ineens de Koran erg goed kent. Dat moesten we wel. Vroeger was de invloed van de islam nog heel sterk hier. Toen ik hier pas was, konden de oude mensen zich nog de slavenkaravaans herinneren, die doortrokken naar de kust. Er was een man die zelf als slaaf was opgepakt. En wat is die uitspraak? Ieder mens zal de vruchten oogsten van zijn eigen daden, en geen ziel zal de last van een ander dragen. <lacht> dus, je ziet het, het is mijn zaak. Ik denk dat het tijd is voor de lunch. Heb ik gelijk? Ja, pater. Als dat zo is... Dan zal ik, denk me nog een fles van die voortreffelijke boeghondje openmaken, die de bisschop heeft meegebrocht.